In de Lier, in het Westland, zijn vier kinderen opgepakt op verdenking van brandstichting. De kinderen zijn van 10 tot 14 jaar oud. Bij de politie gaven ze hun betrokkenheid toe bij de brand in een autobedrijf in de Lier. Het zou gaan om een uit de hand gelopen baldadigheid. En niet Volendam, maar Cambuur is kampioen van de eerste divisie geworden. Bij het ingaan van de laatste speeldag stond Volendam twee punten voor... maar de ploeg verloor bij Go Ahead Eagles. Omdat Cambuur won bij Excelsior eindigde de Friese als eerste... en spelen zij volgend seizoen in de eredivisie. In 2000 speelde de Friese voor het laatst in de hoge, hoogste afdeling. Volendam kan via de nacompetitie nog promotie afdwingen. Het weer... In het zuidoosten en oosten kans op een bui, morgen bewolking, maar ook af en toe zon. In het binnenland mogelijk een bui. En het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Voorspel al jouw favoriete sporten bij Toto. 180. De sport om te winnen. Voorspel nu in de winkel op je mobiel of op toto.nl.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 Goedenavond, welkom bij Langs de Lijn. Ajax kan zondag het landskampioenschap binnenhalen voor de derde keer op een rij. Als Frank de Boer dat lukt, plaatst hij zichzelf in een illustre rijtje. Alleen Rinus Michels en Louis van Gaal presenteren dat voor hem. Als het zo zou zijn, zondag, dan uh, is dat natuurlijk een heel... Uh... Een mooi rijtje om daar tussen te staan. In, in de van. eerste divisie is de kampioen inmiddels bekend. Kambuur Leeuwarden is de verrassende kampioen geworden. Volendam leek de titel voor het oprapen te hebben. Maar het verloor van Go It Eagles. En zo direct praten we met de verslaggever daar ter plekke in Rotterdam. Want daar werd kampuur, kampioen Rob Fleur. En waar er kampioenen zijn, zijn er ook degredanten. Willem II keert na een seizoen terug in de eerste divisie. Maar eigenlijk maakt helemaal niemand zich daar druk over. Ik denk dat Willem II gewoon een paar jaar nodig heeft... om dus weer een uh, solide eredivisieclub uh, te kunnen worden. En dan is uh, degraderen is op dit moment geen probleem. Schaatser Jan Blokhuizen heeft een nieuwe ploeg. Hij rijdt het komend seizoen voor team Correndon. Blokhuizen leverde de afgelopen seizoen zijn contract in bij TVM. Bij Correndon is hij herenigd met zijn voormalige trainer Jan van Veen tot zijn groot genoegen. Het is iemand die, die gewoon een no non man, die van, die van hard tra trainen houdt, geen concessies doen. En zo sta ik eigenlijk ook, ook wel je, Ik wil gewoon vol voor, voor de sport gaan en vol voor het schaatsen. Tot elf uur in langs de lijn. Ja, een grote verrassing. Niet Volendam, maar Cambuur-Leeuwarden is kampioen geworden van de eerste divisie na een spannende avond. De Eagles wonnen van Volendam en daardoor was winst voor Cambuur bij Excelsior met 2-0. Voldoende. Rob Fleur maakte het allemaal mee. Daar in Rotterdam in Kralingen, Rob, een bizarre avond daar voor de Cambuur-Leeuwarden fans. Ja, een hele bizarre avond. Zeker als je het hele seizoen van Cambuur bekijkt. Men wacht nu uh, trouwens op Gijs de Jong, de competitieleider die de schaal gaat uitreiken. Dus en de fans, de duizend in getal, bedanken Goat Eagles voor hun sportieve uh, spel tegen Volendam. Maar Cambuur was twee maanden geleden kansloos. Het ontsloeg toen trainer Alfons Arts, want het seizoen was voorbij. En uh, men ging ze richten op de toekomst met een andere man, uh, interim trainer Henk de Jong. En wat gebeurt er? Daarna gaat Veendam uh, uh, gaat failliet. En Cambuur... ...komt in een van de middenmoot in de, in de subtop terecht. En vanaf dat moment is het gaan draaien in Leeuwarden. Heeft Cambuur eigenlijk geen wedstrijd meer verloren en zat alles ook mee. En nu ja, vanavond moest het tegen Excelsior een ploeg die op de 18e plaats stond... ...gedeeld met... Nee, de 16e plaats, want 18 zijn twee clubs weg. Agio VV en Veendam. Uh, en de gedeelde 16e plaats betekende voor, uh, uh, ja, dat er uh, niets meer op het spel stond. Men probeerde het wel voor eigen aanhang ...want Excelsior heeft de naam nog wel eens uh, kampioenen van de titel... Te, yep. Uh, af te pakken. AZ weet er onder meer alles <laughs> ja. van. En, maar vanavond was het uh, ja, even uh, weerstand geboden. En daarna kat en muis. En nu is een mooi moment. Want Joeri Rozen. Uh, de 33-jarige, moet ik zeggen, veteraan. Met alle respect. Die gaat stoppen aan het einde van het seizoen. Die keert terug naar zijn oude liefde Ajax. Waar hij op zaterdag voor de Lol gaat spelen. En die mag direct de schaal in ontvangst nemen. De spelers hebben net een rondje met hem gelopen op de schouders. Hij neemt afscheid. Ja, en hoe het verder gaat met Cambuur. We weten dat Dwight is de nieuwe hoofd Wordt. Henk de Jonge blijft zijn assistent. Die gaat waarschijnlijk op de cursus coach betaald voetbal. Dat hoort hij komende woensdag of hij toegelaten wordt. Mm -hmm. Ja, en hij heeft het toch maar voor elkaar gekregen... om een doodgebloed elftal weer op de rails te krijgen. Ja. Maar in Maastricht... Bij MVV zullen ze hier verder van blij mee zijn. Want MVV raakte door het faillissement van AGOVV en Veendam negen punten kwijt. Kambuur had twee keer verloren van Veendam en één keer van AGOVV. En kreeg er in feite negen punten bij. En dat is natuurlijk de rare situatie in de eerste divisie. Als je nu deze ploeg kampioen ziet worden... En ja, uh, nu is het wachten op de, op de schaal. Uh, de fotografen moeten achter de lijnen, zie ik. En uh, speaker Rijer de Vries van Cambuur. Uh, ik geloof dat die man zijn hele leven is dan als speaker. Die heeft iedereen tot rust gemaakt. Hij heeft de supporters ook weer van het veld afgekregen. Wat knap is, en mooi blijft dat spandoek. Uh, nooit meer Cambuur, zeiden ze in Heerenveen. En nu staat er een een, sp hangt een spandoek. Nooit meer Cambuur ja. met een vraagteken. Guess who? Rob, uh, heeft Cambuur iets te zoeken in de Eredivisie divisie Is dan altijd de vraag, hè? Nou, iedereen weet, en ook bij Cambuur weten ze dat. Want is het financieel sinds de overlijden van Jan Rietstra, de stille geldschieter, is er ook niet zoveel geld. En iedereen weet, als je promoveert naar de eredivisie, speel je eigenlijk eh, om te overleven. Dat geldt ook wie er promoveert, eh, nog meer eh, Sparta of Volendam. Men zal altijd onderaan vechten voor lijfsbehoud. En bij Cambuur weten ze dat ook. En Gerard van der Belt, eh, de, de algemeen directeur, heeft ook al gezegd het heeft geen zin om eh, enorme risico's te gaan. Nemen, want de kans dat je na een jaar eventueel zal degraderen is vrij groot. En dan zit je daarna met de gebakken peren en kom je in de schuld en kan Buur per se niet. Want het heeft al een x-aantal jaren uh, rode cijfers geschreven. Mm -hmm. Dat het weer helemaal misgaat en dat de ploeg weer in categorie okay. 1 terecht komt. Dus men ja men weet uh, dat het een helskerwijs zal worden om te overleven in de eredivisie. Dat beseft iedereen bij Kambuur zich. Er worden geen grote risico's genomen. Dat is natuurlijk uh, goed nieuws, hè? Want, want zo hoort het. Maar zie jij een soort pek uh, daar op het veld staan? Nee. Absoluut niet. Want ik vind dat Pex Wolle in de voorbije jaren heeft aangetoond over veel meer kwaliteit te beschikken. Een ploeg die ook op elk niveau het gewenste resultaat had En bleef voetballen zoals het hoorde. Echt voetballen. En voor Cambuur, waar nu iedereen ongeveer nat wordt gespoten met champagne. Dat, dat draait toch een beetje op de sterren. De, de ervaren oude jongens. Tim Bakens achterin. Een dikke dertiger. Jury Rozen. En voorin uh, Michiel Hemme, die uh, een, een, een voetbalzigeuner, noem ik dat maar. Die overal uh, al is geweest in Nederland. En België. Maar voor de rest, ja, allemaal jonge jongens met weinig ervaring. Eigenlijk allemaal eerste divisie spelers. Ja, en dan wordt het een heel moeilijk verhaal. En daar komt nu Gijs de Jong met de schaal in zijn hand. Uh, hij loopt naar, uh, naar het podium en hij gaat de kampioenschaal nu direct uitreiken. Nee, als Kambu wat wil, zal het heel veel moeten investeren. Hij heeft het zeker zes, zeven spelers nodig van divisie kaliber. En men weet, die zijn er niet. Tenminste, financieel is het allemaal niet haalbaar. Het zal een, uh, ja, een helft het Job worden. En Dwight Lodewegers weet dat het heel moeilijk wordt. Want die heeft zich al intern laten weten uh, als we promoveren. Oh jee, dat, uh, hij zei het niet hardop, maar hij vreest met grote vrezen. Oké okay, Rob, uh, dankjewel. We spreken je verder op een uitzending weer. Jij gaat ook op jacht naar uh, spelers. En zo direct ook natuurlijk het verhaal van Volendam. The Sisters uit 1980. He's so shy. Zo direct gaan we natuurlijk meer horen uh, van Volendam en van Kambuur. Uh, de, de, de, de ploeg die het net niet haalde. En de nieuwe kampioen van de eerste divisie. Nu eerst aandacht voor schaatsen. Want Jan Blokhuizen schaatst komend seizoen voor Team Corendalm. De Allrounder reed sinds 2010 voor TVM. Maar leverde dat contract in. Omdat hij botste met coach Gerard Kempkers. Bij zijn nieuwe ploeg wordt hij herenigd met trainer Jan van Veen, die hem in 2008 naar de wereldtitel leidde bij de junioren. Blokhuizen sprak met meerdere partijen, maar vindt zijn nieuwe werkgever de beste optie. Het is vooral de sportieve zekerheid waar hij voor heeft gekozen. Het is uh, inmiddels mei, je hebt gewoon een programma nodig om, uh, om te beginnen en uh, je wil gewoon zekerheid en structuur hebben. En uh, dus, uh, dus, sporttechnisch uh, is, dit, uh, is dit gewoon lekker dat het, dat het nu gewoon rond is en ik uh, ja, ben echt blij. Je hebt het afgelopen jaar bij TVM veel vrijheid gehad. In, in je doen en laten, zeg maar. Je kon een beetje je eigen programma, je eigen trainingsprogramma's schrijven. Hoe is dat nu geregeld bij de nieuwe ploeg? Nou, het was niet eigen trainingsprogramma's schrijven hoor. Ik heb gewoon een TVM-programma gedaan. En ik heb daar een aantal eigen, eigen, eigen verlangens, zeg maar, in, in kunnen passen. Maar het optimaal is gewoon een.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 En uh, als, je, uh, ja, als je niet de dingen kan doen die, die, waar je zelf ook in gelooft, dan, uh, ja, dan voelt dat natuurlijk niet lekker. Je hebt ook uh, veel dingen zelf uh, gedaan met eigen voeding, eigen voedingspatroon, uh, slaap in een hoogtetent. Blijf je dat soort dingen handhaven het komende seizoen? Nou, het is uh, nu een zaak om even, even goed met, met de staf te gaan zitten en uh, een, een optimaal programma te schrijven. En uh, uh, ja, daar, daar, daar komt een stukje uh, input van mij uit, en er komt een stukje input van, uh, van hun in. Uh, en uh, dan, uh, ja, dan, dan is daar natuurlijk ruimte voor, uh, uh, mits, uh, mits het allemaal bevorder, bevorderend is voor de prestatie natuurlijk. Het komende seizoen is het Olympische seizoen. Wat betekent dat voor jou voor het allrounden? Uh, nou, wat ik net ook zei, het, het allrounden uh, zie ik gewoon als hele goede training en, uh, en ondersteunend, uh, zeker voor de 5 kilometer. Dus uh, dat wil ik er gewoon graag bij doen. Maar uh, in, in het programma zullen we daar niet naartoe pieken. Weet je, de Olympische Spelen is het allerbelangrijkste en uh, de rest is gewoon, uh, heeft een dienende rol. En dan hebben we nog de ploegenachtervolging. Uh, kan het van invloed zijn dat jij nu voor een andere ploeg rijdt? Uh, nou, ik neem aan van niet. Uh, we, hebben een, uh, we hebben een selectie gemaakt en uh, ik behoor uh, gewoon tot de kern van die selectie. Uh, ik denk dat ik een, uh, een hele belangrijke schakel in de ploegenachtervolging ben. Uh, Miss ik wel een goede vorm ben natuurlijk. Uh, maar uh, uh, ja, ik vind het een heel mooi onderdeel. En uh, ik denk dat, we, dat ik daar zeker mijn steentje kan bijdragen voor Olympisch succes. Is er iets van je afgevallen nu? Nou, ik vind het lekker dat, dat de kogel door de kerk is, dat we gewoon gaan beginnen. Dat je, het, is, het, is, het is mei en uh, ja, het, het, het kriebelt al een tijdje. En, uh, het is lekker dat, het nu gewoon, uh, dat we nu gewoon kunnen beginnen en, uh, met, een, uh, met, een, met, een, met een programma dat je weet waar je aan toe bent. Ja, Geef al rust. Jouw blokhuis was dat. In gesprek met Sebastian Timmerman. Er zijn nog drie transfers te melden in de schaatswereld. Anouk van der Weijden rijdt het seizoen voor Team Project 2018. Ze komt over van Team Correndo. Team Bestis.nl heeft zich versterkt met Thomas Krol. Hij komt van Jong Oranje. En Roxanne van Hemert is de nieuwste aanwinst van Team Activia. De voormalige wereldkampioen junioren sluit zich per direct aan... bij de ploeg van coach Jack Ory. We Ajax. Dat kan zondag voor de derde keer op een rij kampioen worden van Nederland. Bij winst op heksluiter Willem 2 is het feest in de Amsterdam Arena. En kan ook verdediger Toby Arr al de wereld zijn feestje vieren. De Belg was ook bij de vorige kampioenschappen van de partij. Toen vormde hij een duo met landgenoot Jan Vertongen. Maar die vertrok afgelopen zomer naar Tottenham Hotspur. Nu is Niklas Moisander zijn maatje in de verdediging. En opnieuw heeft het succes opgeleverd. Al de wereld bestempelt het afgelopen seizoen vooral als stabiel. Ja, dat, dat, dat wordt natuurlijk vaker de gevallen deze laatste weken. Alleen ik vind wel dat, uh, dat, dat, uh, dat uh, Je hebt mijn ups en downs, alleen de downs waren dit seizoen veel minder. Ja. En ik vond dat we gewoon dit seizoen het beste voetbal hebben laten zien uh, van de laatste drie jaar. Michel Jan Vertongen trouwens? Ik vraag dat omdat ja, je had ik, er een klik mee. Ja, ik, natuurlijk Michel. En, uh, niet alleen als speler, maar ook als persoon. Maar uh, langs de andere kant uh, ben ik heel blij dat hij het daar heel goed doet. En dat wist ik ook wel. Maar voor mij is het wel goed geweest dat hij weg is gegaan. Waarom? Omdat ik uh, ja, uit zijn schaduw een beetje, beetje moest treden. En, uh, ja, en ook laten zien dat ik het uh, ook op mezelf kon, en niet alleen met hem. Want dat wil je. Je wilde, laten zien, je wilde meer stempel kunnen drukken op dit Ajax. Ja. Dat je kan voetballen, weten we. Kun je een voorbeeld geven of dat gelukt is? En welk voorbeeld dat dan? Ja, een voorbeeld. Ja, Assertiever? Ben je ja, weer, ja, meer ja, de ja, scheidsrechter, ja, ik meer ik... team nee. bij elkaar nemen? Sommige momenten. Kijk, het is zo. Jan was een grote leider. Dat was zo. Ja. En, uh, en als je, als je wegging, wegging, zochten we ook naar een leider. En, uh, dan kan je met je gebaren en heel ja. veel dingen gaan doen, maar dat helpt niet. Je moet een beetje op een natuurlijk proces komen. Ik denk dat veel jongens dat hebben overgenomen. Sim, uh, Niklas, uh, Chris en, en ik zelf. En, uh, en niet met, uh, met de grote leider, maar wel een deel. En, uh, en gewoon wat als groep zijn de beslissingen nemen. En op uh, bepaalde momenten gewoon staan. En, en daar denk ik kijk, heel erg gegroeid ben. Ja. Jullie praten zoveel over collectief. Maar als je bijvoorbeeld 13 keer de clean sheet haalt, hè? 13 keer de nul... Weinig calls tegen. Dan mag jij daar als verdediger toch ook wel trots op zijn? Nee, inderdaad. puur in ja, nee, de het. Ik heb natuurlijk heel veel geluk gehad dat Niklas naast me is komen spelen. En daar hebben we hebben heel hard aan gewerkt. En we hebben. Oké, okay, Jan is weg. Zeker in het begin uh, werd er vaak over gesproken. Maar we hebben onze schouders zonder gezet. En, en die moeten wij doen. En, uh, en dat is verdienste van hem en van mij en van het hele team. Je vindt de aandeel van de coach je, vrij groot, hè, van Frank, Frank de Boer? Ja, want uh, we gaan met, uh, ja, hij heeft uh, een bepaald idee en dat doen we zo. En uh, niet, zeker als het ook een tijdje minder ging, dat is ons plan. En uh, we weten, elke wedstrijd weten we perfect wat we moeten doen. En dat uh, geeft wel een bepaalde rust in het team. Wat vond jij nou een cruciaal moment? Is dat bijvoorbeeld na de winterstop Ajax Feyenoord 3-0? Hoewel je daarna nog een aantal keer gelijk speelt. Wat vond jij een moment waarvan je zei, ja, wacht even. Ja, ik vond het heel Je speelde wel gelijk, maar Utrecht uit. Utrecht aan, ja. Nee, nee. want toen speelden denk ik zeker de eerste helft, onze, onze, onze beste helft van, uh, van heel het seizoen. Toen uh, zeker men in de aan dat ze, dat ze gingen druk zitten en dat ze ons niet gemakkelijk. En, en, en, ja. en, en toch speelden we eigenlijk fantastisch toen. En dat, dat gevoel hebben we eigenlijk steeds bijgehouden. Van, uh, en daarna de winterstop in. Ja, en dat gevoel hebben we gewoon meegenomen naar, de, naar Feyenoord thuis natuurlijk 3-0. Uh, ik zeg, in die downs waren niet zo down als, als, als de laatste twee jaar. Die zakte niet door nee. de ondergrens. Ja. Je hebt nog een mooie toekomst, denk ik, of niet? Zo'n beetje ja, ik hoop zoals het. vertongen. Ik hoop het. Uh, nou, die stap komt een keer. Of die nou uh, nu komt, dat hangt van veel factoren af, zei je net. Tegen ja, een andere ja, journalist. Op, op alle factoren. Niet alleen ik. Ik, bedoel, ik denk dat iedereen en bij. Jij uh, mislist, toch? Ja, tuurlijk maar, jij maar. gaat toch niet naar Aston Villa bijvoorbeeld. Hè? Daar zou je eigenlijk toch niet uh, voor inruilen. Nee, dat denk ik niet. Nou. Oké, okay, dus we moeten echt wel denken, als Toby ja, weggaat, uh, dan uh, moet het wel. Uh, daar moet het, uh, top 5, moet... 6. Ja, er moet een mooie club zijn waar je ook speelgelegenheid kunt krijgen. En, uh, en ook waar de leefomgeving leuk is, en dat niet vergeten, dat je niet in Rusland of zo gaat, dat, dat is voor mij niet prettig. Maar wat met familie belangrijk is en zo ja, verder zeker. en zo verder. Dat je moeder af en toe bezoek kan komen? Ja, bijvoorbeeld. Dus uh, nee, dat is wel belangrijk. En ik zeg, dat zijn bepaalde factoren en die ga ik die overweging maken deze zomer. En als iets moois komt, bijvoorbeeld zoals Jan Tottenham, ja, die heeft hij ook die precies gemaakt. Echt Amsterdam, maar die toch uiteindelijk wil je de stap maken. En als er naar zo'n club komt als, als Tottenham, ja, dan, dan is het lastig om mee te gaan. Tobi Alderwereld, hij sprak met Joep Schreuder. Als hij eigenlijk zondag de titel pakt, dan rijdt uh, oudspeler speler Rob de Wit de kampioenschaal uit. De Wit speelde in de jaren 80 drie jaar voor Ajax... maar moest zijn carrière abrupt beëindigen na een dubbele hersenbloeding. Zometeen het verhaal van Willem II. Nu eerst het verhaal van Volendam. Want dat dacht toch vandaag de titel te gaan pakken. Gelijkspelen was voldoende bij Excelsior. Het lukte of bij de Goer Eagles. Dat lukte dus niet, want de Eagles wonnen met 3-1. Rachna Niemeijer nu in gesprek met de trainer van Volendam, Hans de Koning. Het was een spanning. Van tevoren richting deze wedstrijd, in de laatste 30 minuten zoiets? Nee, ja, weet, je wat, weet je wat gek is? Als, als je ziet, hè, we, hebben natuurlijk, we wisten dat ze heel opportun zouden gaan spelen en uh, met veel snelheid, kolder in spelen. Maar dan pak je het op een gegeven moment, pak je het aardig op, denk ik, en uh, dan maak je een goede 1-0 of een 0-1. Ja, en dan moet je dat eigenlijk vast zien te houden. En dan krijgen we door twee momenten van ja, het niet goed staan uh, aan de zijkant met, uh, met, uh, met Cuba's en uh, met Zwiebe. Dat ze dan wel een waarschuwing kregen. Hè. Dat was dan een bal voor langs volgens mij. Ja, en dan, dan krijgen we daarna krijgen we wel twee momenten waar we niet, niet goed staan. En dan is deze ploeg gewoon te goed. En die maken het dan af. En dan, uh, ja, dan heb je een moeilijke avond. En dan probeer je in de rust met z'n allen nog wat recht te zetten. Uh, wat meer vooruit te verdedigen nog. Uh, Alleen ja, dan moet je wel uit je positie blijven voetballen. En niet dingen vergeten en je taken zeg maar, loslaten. Want dan krijg je de 3-1 om, om je horen. En dat was duidelijk. En toen was hij eigenlijk gespeeld. Ik vraag het ook van die spanning. Wat mij bijblijft is dat zeker jullie ook in die tweede helft een aantal 1 op 1 kansen hebben gekregen. Maar ook dat jouw backs, kosten en koning in hele grote delen van deze wedstrijd totaal de weg kwijt lijken. Ja, maar vergeet niet, hè. Dat, dat, heb, dat hebben de tegenstander heb dat ook met Michi dan en, en, en die andere jongen aan de zijkant. Want het zijn natuurlijk met Antonia en Houtkoop, het zijn toch aardige voetballers waar je tegen moet spelen. En dat is 50-50 dat is game. Ja, oké, okay, uh, uiteindelijk uh, trekken we vandaag niet aan het langstaan, maar aan het kortstaan. Wil je de jongens op de vleugels bij jou, je backs, de schuld niet in de schoenen schuiven? Want die kregen geen moment grip op die tegenstanders. Nee, maar weet je wat het is? Je moet niemand de schuld in de schoenen schuiven. Want het is een wedstrijd op zich. We krijgen ook nog twee, drie, vier momenten dat we zelf kunnen scoren. Dus de ploeg heeft hard aan gewerkt. Misschien waren we vanavond niet top. Dat was ook zo. We misschien toch met spanning te maken. Dat zou zomaar kunnen. En ja, dan ben je er nog even niet klaar voor. Maar die spanning heb je niet echt in de ogen gezien, of wel? Nee, helemaal niet. Ook niet van de middag bij het eten of waar dan ook. En, uh, ja, dat was gisteren op de training niet te merken. En uh, uiteindelijk zie je gewoon dat we vanavond wel van een goede ploeg verloren hebben. En dat is niks mis mee. Alleen uh, het is wel een vervelende constatering dat we niet met die schaal staan. Maar geef je, je ploeg dan voor cijfer? 6, 6,5 zes, zes zoiets? Ja, 6, zes 6,5. En zes en voor, voor de werk een 8. Ja, toch wel? Ja, maar oké, okay, ze, ze hebben er alles aan gedaan om die wedstrijd terug te pakken. Dus uh, daar ga ik ze niet kwalijk nemen. Zie je ook mensen, met, of zag een hoop mensen, ook in jouw staf met met tranen in de ogen. Dat mag een hoofdtrainer niet hebben. Nou, het doet wel pijn van binnen hoor. Want ik zat vorig jaar heel dichtbij met Helmelsport, op 10 op minuten na. Ja, nu zit je, de schaal mag je hebben, we mogen ruiken en voelen en uh, alleen niet mee naar huis mogen nemen. Was je op de hoogte van wat er in Rotterdam gebeurde, die 2-0, dat het toen klaar was? Ja, toen moesten we, kijk, daarna hadden we natuurlijk nog nogal twee momenten, dat uh, voor mij muren en kramen kunnen scoren. En dat is dan een minuut of tien voor tijd, met tien, met, uh, tien tegenstanders. Dus dan, ja, dan kan het zo nog maar gebeuren, dat je dan nog eventjes uh, ja, het moment krijgt dat hij uh, er zomaar in kan vallen. Maar het is niet zo, dus we moeten weer hoop lijmen en, uh, ja, dat, laatste, dat is mijn laatste vraag ook die iedereen eigenlijk aan je stelt. De na-competitie is nog een feit, er kan nog van alles, maar hoe moeilijk wordt dat? Eén, nou, eh, het is vervelend tegen vlies. verlies. Hè, want, eh, we hadden, iedereen gunt het, iedereen had ook gezegd, van jullie gaan het doen. Twee, eh, we hebben er ingezet op uh, de play-offs op de eerste vijf. Nou, die hebben we met vlag en wimpel gehaald, dus we hadden twee kansen. En die is niet voor iedereen weggelegd en uh, wij mogen de tweede kans grijpen. En nog eens het langste lijn, met Jeroen Stockhorst. Sommige mensen vinden het prachtig. Lady Writer bijna 35 jaar geleden alweer. In de kampioenswedstrijd van Ajax valt zeer waarschijnlijk ook het doek voor Willem II. De Tilburgers moeten in Amsterdam winnen om directe degradatie te voorkomen. En daar kan eigenlijk niemand serieus in geloven. Ook niet de diehard Willem II supporter. Frank Wielaert peilde de stemming vanmorgen in het Koning Willem II stadion aan de hand van drie stellingen. Stelling 1. Degraderen is geen drama. Oeh, dat is meteen een lastige. Uh, ja, als supporter is het natuurlijk wel een drama. Want ja, het liefst wil je zo hoog mogelijk je club zien voetballen. En het is ook leuker om uh, in het stadion te kijken... als je tegen clubs moet als PSV, Feyenoord, Ajax... dan uh, de Jupiler League clubs. Uh, ik denk het niet op dit moment... Ik denk dat Willem II gewoon een paar jaar nodig heeft... om dus weer een uh, solide eredivisieclub uh, te kunnen worden. En dan is uh, degraderen is op dit moment geen probleem. Wat vindt de trainer, Jurgen Streppel? Ja, dat is een goede. Ik denk dat dat wel een drama is. Uh, dan word je namelijk teruggeworpen in, uh, in, uh, in het proces... wat iedereen altijd zo mooi roept om, uh, om je door te ontwikkelen. Wij, uh, wij moeten ver terug in begroting. Uh, de Murdoch-deal, iedereen weet hoe dat allemaal zit... Dus... Ik denk dat dat wel, uh, wel een drama is om, uh, om te degraderen. Ja. Ik denk dat we dus vorig jaar eigenlijk iets te snel gepromoveerd zijn. Hoewel dat we daar natuurlijk heel erg blij mee waren. Maar het is toch wel gebleken dat we dus uh, wat langer nodig hebben als één jaar om een gedegen elftal op te bouwen. Dat dus echt serieus kan meedraaien in de Eredivisie. Als we terugkijken naar een jaar geleden, dan zijn we blij dat, uh, dat Willem II er nog is. En dat dit dan het gevolg is, dat is bijna onvermijdelijk denk ik. Ja, daar hadden we het heel toevallig net over. De... Het verschil met twee jaar geleden is natuurlijk gigantisch. Toen, was, uh, toen gingen we een heel negatief gevoel, uh, gingen we de laatste paar wedstrijden in. Of ging Willem II, hè? want toen was ik er nog niet bij, de laatste paar wedstrijden in. En dat, dat, dat, dat, dat gevoel en dat positivisme, of dat, dat gevoel is helemaal omgeslagen in positivisme. Ondanks, ondanks dat we laat staan. Ik heb nog nooit zo'n gemoedelijke sfeer aangetroffen bij een ploeg die op het punt staat eruit te vliegen. We weten wel waar we mee bezig zijn. Het is niet zo dat wij hier als Calimero op het veld lopen. Wij willen wel graag winnen. Ook aanstaande zondag bij Ajax gaan we er alles aan doen... om onze huid zo duur mogelijk te verkopen. Dat hebben we het hele jaar gedaan. En dat is denk ik ook wel wat de mensen hier in Tilburg aanspreekt. Stelling 2. Ajax wordt tegen ons geen kampioen. Dat geloof ik niet. Ik denk dat Ajax wel degelijk kampioen gaat worden. een 2 heeft namelijk de laatste... Ja, 43, 44 wedstrijden uit nog geen uh, wedstrijd gewonnen. Dus ik denk niet dat Ajax zijn eigen laat verrassen door uh, Willem II uh, dit keer. Ik, uh, ik, ik gun het ze eigenlijk ook van harte. En uh, kijk, de, de allerlaatste hoop die we nog hadden om uh, niet te degraderen... was afgelopen weekend tegen Vitesse. Uh, maar tegen Ajax zie ik het eerlijk gezegd niet gebeuren dat we daar nog punten gaan pakken. Dat zou mooi zijn uh, als wij daar... Uh... Als wij daarvoor een stunt zouden kunnen zorgen. Alleen wij hebben ook aan een gelijkspel niks. Dus dat betekent uh, dat het best wel eens zo zou kunnen zijn... dat de laatste tien minuten Ajax vol onder druk staat... en dat wij uh, alles gaan doen om, uh, om de 1-0 te maken. Dat zou, maar zo, uh, dat zou maar zo kunnen. Dat zou je droomscenario zijn, zeg <laughs> je een brede grijp. Ja, dat zou geweldig zijn. En helemaal als je dan nog in de laatste minuut scoort... dan hebben ze minder tijd om tegen te scoren. Al die clichés ken je helemaal wel. Ja, ja, dat zal inderdaad uh, een mooi scenario zijn. Ja uit jouw mond komt niet dat Ajaxmoor uh, zondag kampioen wordt. Nee, nee, als ik dat ga doen kunnen we beter niet gaan, lijkt mij. Stelling 3. We zijn goed genoeg voor een snelle terugkeer in de eredivisie. Ja, wat is snel, hè? Dan, kijk, als wij nu gaan zeggen dat we binnen een jaar terug moeten... dan krijg je de tafrele die, uh, die Sparta heeft... Hè, waar natuurlijk gigantische druk komt te, komt te staan. een heel de organisatie, financieel, noem maar op. Uh, wij hebben volgend jaar een, uh, een prima basis om uh, verder te gaan. Alleen wij zullen wel... Een aantal spelers aan moeten trekken. En hopelijk is dat in de eredivisie. En anders is dat in de Jupiler League. Die, die, die voorin het verschil kunnen maken. Dus op beide niveaus is dat denk ik van cruciaal belang. En als wij die kunnen aan kunnen trekken, dan, uh, ja, dan zijn wij zeker goed genoeg om in de top mee te gaan doen. En, en of dat dan in één of twee jaar terug is, dat, uh, ja, dat zullen we dan wel zien. De financiële kloof tussen de eerste en de zal nog groter worden. Ja, en dan weten we niet of het ook wel lukt uh, na, drie, na twee of drie jaar. Ja, je zou bijna kunnen zeggen... je komt in de krochten van het Nederlandse betaalde voetbal terecht straks. Daar ben ik soms wel een beetje bang voor, ja. Dat het dit uh, zal gebeuren. Maar van de andere kant... Willem II heeft toch op een gegeven moment een, een behoorlijke historie. En ik denk dat Willem II toch wel uh, een organisatie op dit moment heeft... die dus over een paar jaar hier een gedegen elftal uh, neerzet... Waar we dus uh, in de er Eredivisie mee uh, kunnen meedraaien. Hoe heet je? Mees van Den Akker. Mees, denk jij dat Ajax kampioen wordt dit weekend? Ik denk het eerlijk gezegd wel, ja. Ik denk niet dat... Uh, ja, Ajax is toch wel goed. En uh, ja, ik denk dat ze wel gaan winnen. Dat betekent automatisch dat jullie er ook uit gaan? Ja. Jammer genoeg wel. Ja. ja. Willem twee. degradeert zondag jammer genoeg wel volgens de supporters uit Tilburg. Andere sport nu. In september wordt door het Internationaal Olympisch Comité gestemd... welke sport aan het programma van 2020 wordt toegevoegd. Ook squash is weer in de race voor die erkenning. De Europese kampioenschappen voor landenteams deze week in Amsterdam... liggen daarom onder een vergrootglas. Het is het laatste grote kampioenschap... voordat het IOC eind deze maand de shortlist bekend maakt. De spanning bij het toernooi is duidelijk merkbaar... bij bestuurders en bij sporters. Een bijdrage van Floris van der Hoorn. Wat we Ik zou trade all mijn zes wereldtitels voor een Olympische Gold Medal. Met de flitsende videoclip laat het score zien waarom het de Olympische status verdient. Het is niet voor het eerst dat deze recordsport haar allergrootste ambitie nastreeft. Maar volgens Hugo Hannes vicepresident van de Wereld Squash Federatie is er grote progressie geboekt. Ik denk tegenover de, de onze vorige bid dat we een stuk, stuk verder staan. Dat we eigenlijk goed geluisterd hebben naar uh, de commentaren die we gekregen hebben bij de vorige bit. Waarom zou het IOC voor uh, Squash moeten kiezen? Omdat we vinden dat eigenlijk uh, Squash beantwoordt aan alle uh, theoretische criteria. Ik bedoel hiermee, het is verspreid over de hele wereld. Het wordt over heren en dames uh, uh, gespeeld. enorme junior development. Alleen het probleem was de vorige keer het, het visueel maken van, uh, uh, van de sport. Je moest toen gaan zoeken waar, uh, waar het balletje was. En die tijd is voorbij. Daar zijn we volgens mij mee gelukt. En dat moet ons sterke punt nu zijn. Laurens Jan-Anjema is de enige Nederlandse wereldtopper bij de mannen. Ook hij vindt dat squash een plaatsje verdient op het Olympische programma. Ik geloof dat squash het uh, absoluut verdient om Olympisch te zijn. Want uh, ja, het is een waanzinnige sport waar je waanzinnig je sterk moet zijn... in uh, vier verschillende aspecten. Het fysieke aspect natuurlijk, het technische aspect, mentaal en tactisch... Um, ja, en het, ja, het wordt in meer dan 140 landen beoefend. Hè? Het is gewoon een wereldwijde sport. Je kan een glazen baan op de mooiste locaties ter wereld neerzetten. Uh, in New York uh, zetten ze hem neer in Grand Central Station... waar het Tournament of Champions wordt gehouden. In Egypte zetten ze hem neer in de woestijn... met een gigantische tribune voor 4000 man eromheen. Ja, en uh, daar leeft het echt. Hè? Dus je kan voor relatief weinig geld kan je gewoon een waanzinnig zinnig stadion bouwen... En uh, ja, dan heb je gewoon uh, een waanzinnige uh, showcase. Nou zal u ongetwijfeld een enorm netwerk hebben. Hoort u dingen? Hoort u uh, van... Uh, het ziet goed uit voor jullie? Ja, maar daar moeten we toch heel voorzichtig mee zijn. Uh, want er zijn al momenten geweest dat we dachten... Uh, we, we zijn er. En als het finaal is, dan... dan... Ja, is het net niet. Bijvoorbeeld, niemand, niemand in de hele wereld had verwacht dat worstelen er zou uitgaan. Ook een aantal uh, IOC-interne niet. En een van de beste dingen about squash is dat het in de meest locaties Ja, je merkt wel uh, dat het, dat het uh, leeft. Ook uh, op, uh, op de social media. Uh... De komende vier, vijf weken wordt gewoon super belangrijk, want dan, uh, dan uh, valt die uh, beslissing. Of in ieder geval, of we doorgaan naar de, naar de volgende ronde van, uh, van een, een beslissing. Dus ja, je, je merkt dat het leeft. En voor ons scorchers zouden de Olympische Spelen echt gewoon de, de pinnacle worden uh, van de Tour. Het zal niks zijn van, ja, nee, we spelen niet, want, ik heb een, want we hebben een ander toernooi. Nee, de Olympische Spelen, nee, ik geloof dat uh, Nicole David zei van, ik zou... Uh, Heel makkelijk mijn uh, vijf of zes wereldtitels, ik weet niet hoeveel ze het heet, uh, ruilen voor één Olympische medaille. En uh, ja, dat, ik denk dat uh, de rest van de scorters daar ook uh, zo in staan. Dit is NOS Langs de Lijn met sport en muziek. Brian Adams, Somebody. We keren weer terug naar het voetbal. Als Ajax zondag van winnaar 2 wint, is de 32e landstitel een feit. Het Amsterdamse feest zal ook een Deens feestje zijn. De selectie van Ajax stelt maar liefst zes spelers uit Denemarken. Dat land is door de jaren heen eigenlijk altijd al een dankbare leverancier van Ajaxide geweest. In 1969 was Tom Södergaard de eerste. En voorlopig is Lucas Andersen, die in december debuteerde, de laatste. Maar hoe komt het dat Denen zo goed aarde bij Ajax? Edwin Schoon en Marten Vriesema spraken erover met voormalig coach Morten Olsen... en met Søren Lerby, de Deen die op 17-jarige leeftijd debuteerde in Amsterdam... en daar meer dan 200 wedstrijden speelde. Oh, Matthijssen speelt de bal tegen Fischer op. En die scoort. Die schiet de bal snoeihard in de korte hoek. Prima bal. Jesper Olsen vrij en de goal. Het is 1-0 voor Ajax, door deze kleine geste Maar de man die die hele voortreffelijke pas gaf... was Søren Lerby, de nummer 6. Kijk, de kracht, denk ik... van Ajax is ook... je wordt niet heel erg verwint. En dan kun je nog... Eh, kijk, je komt hier en dan moet je maar... Eh, kreeg je eh, de faciliteiten, maar je wordt niet eh, gepimperd. Dat was ook niet eh, met ons. En ik vergeet nog... Eh, Rinos Michels... Eh, die ging ons ophalen. En uh, voor de eerste training, Hij zegt, dat doe ik één keer. En uh, hij zegt, en daar is de, de tram, daar is de bus. En uh, zorg dat jullie morgen op tijd komen. Want, uh, ik hou niet uh, dat jullie de, de laat komen, daar hou ik niet van. Dus dat ja, zo, zo is en Dat is ook de kracht van Ajax. Een van, uh, van die, dat, dat, als je hier komt, ja, je moet, zelf, uh, je moet het zelf uh, willen en aanpakken. Frank 2-0 voor Ajax. Opnieuw bieldoek de krol, eerst geschoven op het middenveld. Schoenlakers gaat recht diep. Maar deze komt dan in dat korte gat. En scoort. Zeer fraai. 2-0 voor Ajax. Waarom is dat zo'n goed huwelijk over het algemeen tussen Denen en Ajax? Ja, ik kijk de cultuur, de taal, de manier van leven. Nu ook de manier van voetballen. Dus ik denk de opleiding in Denemarken is. Ja, ook in de, de Nederlandse school, wanneer ik het zo moet zeggen, voetbalschool. Uh, so, dus de jongens die naar Ajax komen, uh, ja, ze hebben in feite in de juicht, ook getraind in Denemarken op dezelfde manier. Uh -huh. Bij Ajax krijg je de tijd, ook snel kun je de kans krijgen... om in de eerste ploeg te komen spelen. En daardoor leer je het natuurlijk veel beter. Ga je naar een grotere club waar je al die uh, dingetjes moet leren... Duurt het veel langer, want dan heb je jongens, daar kopen ze vaak jongens... en dan kreeg je als jonge speler niet zo snel de kans. Dus dat is een goede om, om, om, om hier en de vak te leren uit zwaren. Eriksen loopt weg en de verdediging van PSV valt uiteen daar aan de rechterkant. Eriksen. En de goal van de man die wat recht te zetten had. Me dunkt dat hij uh, wel wat uh, wilde stellen tegenover die geweldige fout... Uit de eerste helft. Ja, hij heeft natuurlijk belangrijke doelpunten gemaakt. Ook belangrijke assist. Um, maar Kresje Neriks, drie keer is een nu kampioen met Ajax. Hij is maar 21. Uh, hij heeft uh, meer dan 30 in het land gespeeld, denk ik. Uh, twee eindrondes gemaakt. Uh, dus dat is natuurlijk ongelooflijk met 21 jaar. Zeker als deze voetballer, misschien niet zozeer als een Nederlandse voetballer. Um, maar uh, ja, in het begin ben zo'n jonge voetballer 18, 18 jaar. Ik kom in nationale ploeg. En, en, in Aij, ja, dan, dan kijkt iedereen wat hij kan. Dan komt er een periode waar iedereen kijkt wat hij niet kan. Dan is er veel kritiek. Uh, maar hij is mentaal sterk. En, uh, ik heb ook gezien dat Frank de Boer en niet op bij de nationale ploeg. Hij heeft ook een minder tijd hem altijd gesteund. Zijn trap voor Ajax is genomen door link. Het steek van Krol op Lerby. Lerby. Doelpunt. Ik denk dat het met de groep ook te maken... en dat Ndeen in, in eh, heel erg heeft een ego... maar niet zo'n groot ego. Dat is de, de, de team is belangrijk. En dat is natuurlijk nu met eh, die mensen... Eh, als Frank de Boer of eh, Berkamp. Eh, die weten als geen andere als je successen wil hebben moet je met elkaar doen en daar heb je eh, met die sfeer van die van die, van die Scandinaviërs eh, en goede Nederlandse eh, jongens en wat ander is er nu de goede mix van eh, van, van, van zo'n elftal en de humor is natuurlijk ook in Denemarken en en en en en, en in Nederland of het Amsterdamse humor is vergelijkbaar. Absoluut, ja. ja dus uh, Søren Lerby over Ajax, de aanstaande kampioen in de Eredivisie. De kampioen in de Eerste Divisie is Kambuur. Rolf Fleur praat uh, met de trainer van de Vriezen. Hey, Hé uh, jong. twee maanden geleden nam je een dood vogeltje over. En nou ben je kampioen. Ja, dood vogeltje zo raar wil ik niet doen. Hè. We hebben een paar dingetjes veranderd. Er stond ook al heel veel. Je moet wel reëel blijven altijd.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 Ja. Wat gaat hij doen om in die uh, hoogste afdeling? Nou, we gaan geen gekke bokkensprongen maken. We gaan wel uh, jongens houden. En uh, we moeten er wel uh, vijf jongens bij hebben. voor geld voor? Daar komt wel geld voor vrij. Maar er is... het moet geen hap zijn. Het mag niet weer terugvallen naar niets. Dus we moeten, we moeten wel gewoon zien of we erin blijven en anders een keer terug. Maar we hebben nu de stap gemaakt. We weten nu hoe het moet. He? En, en de, de vraag naar het nieuwe stadion ja, zal nu alleen maar versterken. En wanneer wanneer het in de gaten. Het gaat lukken. Ja, toen hun de kansen miste en toen 2-1 waren. Want, want Excelsior kreeg vlak voor rust kansen. Ja. ja, dan wordt het 3-1 en dan weet je dat het, dat het goed komt. Hè. En dan moet je alleen zelf weer eraf drukken. Ja. 2000 ging het mis. 13 jaar, sommigen zeggen dat is een ongeluksgetal. Jullie zijn er gelukkig mee. Ja, wij zijn heel gelukkig. De derde keer volgens mij de Cambodire Divisie gehad. Dus, ja, we hadden sinds 1965 niet gewonnen in... Uh... In de, bij de Graafschap, uh, sinds zoveel jaar hier niet. Sinds zoveel jaar geen kampioen, maar we zijn het wel. Ja. Hoe laat ben je in Leeuwarden, denk je? Ja, Ik denk een uur of één, half twee. En dan? Er zit het stadion vol. En dan? <laughs> Feesten. Drie dagen feest, vier dagen feest, hoe lang? Ja, ik denk dat de jongens gewoon vrijgeven. En gewoon tot volgende week donderdag vrij. Dat we dan weer wat gaan trainen en gewoon alleen maar feest vieren. Verder niks. Ja, dus uh, Kambuurtrainer Henk de Jong, hij kijkt uit naar het feestje in uh, Leeuwarden. En het doet vast ook wel die veteraan daar in de verdediging van Cambuur. Tim Bakens, die is al meerdere keren gepromoveerd en gaf vandaag het zijn voor de overwinning. Door een splijtende pas op Bakker voor de 1-0. Ja, ja, nee, ik had de bal aan mijn voet en ik zag Bakker vertrekken en uh, ja, hij kwam redelijk goed aan volgens mij. Ja, um, promoveren met Cambuur. Dat is natuurlijk heel sensationeel. Zeker de manier waarop het allemaal is gebeurd. Ja, ja nee, uh, we horen vandaag. Of tenminste, dat wisten we eigenlijk al. Maar dat werd nog eens benadrukt dat we eigenlijk geen enkel moment op de eerste plek hebben gestaan uh, dit seizoen. En, uh, nou ja, dat zegt eigenlijk alles. Maar ja, goed, aan de andere kant daar heb ik op dit moment helemaal geen boodschap aan. Uh, wanneer krijgen jullie in de gaten? Het zit erin. Uh, net voor rust dacht ik dat de sporters helemaal tekeer gingen. Ja. En toen uh, kregen wij in de gaten van uh, in, Deventer, uh, in Deventer is wat aan de hand. En uh, nou ja, ons, ons spel vond ik zelf niet goed vandaag. Maar ik had wel het idee van wij gaan deze wedstrijd winnen. Um, Kambure in de Eredivisie. Jij hebt ervaring. Die mensen die genieten ervan. Maar, uh, als ik nog heel cynisch ben zeg, wat heb je in de Eredivisie te zoeken? Ja, kijk... Uh... Ja, ten eerste interesseert me dat op dit moment helemaal niks. Nee, dat begrijp ik. En uh, ten tweede denk ik wel dat je punt hebt dat het, uh, dat het lastig gaat worden. Maar ja, goed, uh, daar wil ik nou nog helemaal niet aan denken. En dat is ook een zorg voor uh, de directie, denk ik. Daar ga ik me niet mee bezighouden. Ga je, blijf jij wel, in tegenstelling tot je leeftijdsgenoot, met alle respect, Juri Rozen. Ga jij wel door? Nee, dat, uh, dat is nog niet bekend. Dat uh, zal deze week bekend worden. Wat wil je? Uh, ja, ik wil graag door. Ik wil graag door. Kijk, de enige zeker is Zal alle wedstrijden zijn thuis uitverkocht. Dat ja. weet je zeker. Ja. Uh, maar jij kent de Eredivisie. Ja. Uh, uh, wat, wat denk je? Zeg, geef het eens aan. Ja, wat betreft onze ja. kansen. Nou, dat wordt gewoon heel moeilijk. Kijk, uh, ja, wij, zoals wij dit seizoen hebben gespeeld. We hebben een hele goede fase gehad, maar ook hele slechte fase. En dat kan in de Eredivisie niet. En ik denk dat... Uh, kijk, Joeri Rozen gaat naar nou weg. Dat is een brok ervaring en die... Uh, dat moet zeker terugkomen voor Kambu, want je moet zeker wel met ervaring de Eredivisie in. En uh, ja, Aan de andere kant, kijk naar Zwolle, die heeft het dit jaar gewoon heel goed gedaan. En die moet het ook van het voetbal hebben. En wij willen, wij willen eigenlijk wel die weg in, dat we, dat we ook het voetballende gedeelte gaan verbeteren. En daar moet een nieuwe trainer ook voor zorgen. En hoeveelste keer was het nou dat je gepromoveerd bent naar de Eredivisie? Uh, nou, dat valt nog wel mee, ik denk de tweede keer. Oh. Tweede keer. Ja, vorig jaar. Maar toen heb ik geen, uh, geen minuut gespeeld. Dus, uh, en dat was het, maar, uh, in het buitenland. Dus dat geldt oh. niet. Nou, dus uh, Tim Bakens, de veteraan in de vereniging van Kambuur. Uh, en we gaan meteen door naar die andere veteraan. Uh, Tim Bakens noemde hem al. Jury Rozen. Hij uh, stopt het voetbal en neemt dus op een uh, prachtige manier afscheid. Ik kom even terug op ons gesprek in Emmen. Ja. ja, ik kan het nog herinneren. Ja. Ja. Ja. En wat zeiden we, we toen? Ja, we doen nog mee. Ik kan nog. Ja. Ja, je ziet, ziet uh, gekke dingen gebeuren in de voetbalrij. En, uh, dit hele jaar niet bovenaan staan, de laatste, uh, laatste speeldag wel. ja is helemaal geweldig En wat zeiden we toen ook, uh, heb je je speech klaar voor bij je afscheid? <laughs> nou, ik moet, uh, volgens mij ik, uh, moet ik een Fries liedje zingen, dus uh, ik moet nog even oefenen denk ik. Ja, man, het is, het was, uh, dit is het laatste. Ja klopt, ja, ja, een mooie afscheid ken die mensen denk ik. Ja. Nou. Wanneer kreeg je in de gaten, toen uh, op die bus in Eman, van dit kon het wel eens worden? Nou, nou, uh, wij, wij speelden uit bij Dordrecht, daar wonnen we. En toen zei ik in de bus terug, zei ik van, als we uit bij de Graafschap winnen, worden we kampioen. Ah, dat is gebeurd. Ja, dus iets eerder had ik het door. Heel eerlijk, krijg je er spijt van dat je stopt en dat je niet nog een keer de Eredivisie ingaat? Nee, maar wat ik al eerder gezegd heb, is niet de beslissing van mij alleen. Het is dus in, in onderling overleg. En, uh... Ja, ik, uh, ik heb ook, krijg een mooie kans ergens anders om, uh, om op een ander vlak ook te ontwikkelen. Dus dat is ook uh, gewoon heel mooi. Uh, maar als je afscheid neemt met een titel en als aanvoerder met de schaal. Ja, het zal toch wel wat met je doen. Ja, absoluut. Jongen. Ik ben uh, intens gelukkig nu op dit moment. En, uh, ja, is niet, uh, niet uh, met woorden te beschrijven. Uh, lang feest vieren? Ja, we gaan de hele nacht door, sowieso. Je hebt ook bij Volendam gespeeld. Hè? Ja. Dat zullen ze jullie haten. Ja, ja, is ja. voetbal, hè? Ik ben er heel gelukkig mee dat Goat uh, Go Eagles uh, ja, gewoon uh, een sportieve plicht opgenomen. gewoon 3 gewonnen. En ik moet zeggen dat Excelsior ook uh, gewoon er een wedstrijd van maakte. Dus uh, wat dat betreft, prima. <laughs> uh, en als je dan de schouwers van het veld, af, als je dan de schouders van het, uh, door je spelers wordt rondgedragen, ja. hoe voelt dat? Ja, dat is helemaal geweldig. En ook een enorme waardering van de groep. Dus, uh... nou, ga, ga maar drinken, want ja. ze willen niet anders. Ja, dat is goed. Ja, ja. Veel plezier. Ja, dankjewel. dankjewel. Jury Roos, hij stopt met voetbal. En dat viert hij met promotie naar de Eredivisie met Cambuur. Cambuur dus de grote winnaar van vanavond. En Volendam de grote verliezer. Ik heb nog een paar berichten voor u. De gerucht kwam al enige tijd geleden naar buiten... En vandaag heeft Heerenveen dan ook bevestigd dat Filip Djuricic vertrekt. Dat is een aanlating voor de eredivisie. De spelmaker van Heerenveen gaat naar Benfica in Portugal. Het nationale squash-team is er niet in geslaagd... de finale te bereiken van het EK van landenploegen. Dat is in Nederland. In de finale was Ierland te sterk met 2-1. Morgen speelt Oranje om het brons. De tegenstander heet dan Frankrijk. En de Franse wielrenner Arnaud de Maag... heeft ook de derde etappe in de ronde van Duinkerken gewonnen... Hij pakt dus een derde ritzege, wederom in een massasprint. Door de zege verstevigt de Mara ook zijn leidende positie in het uh, algemeen klassement. En dan ben ik echt door al mijn papieren heen. Kan ik u vertellen dat we er morgen weer zijn, natuurlijk? Om half vijf met langs de lijn het Sportforum. Uh, met als vaste gast altijd Tom Ivan van Duren van Voetbal International is er ook. En ook Robert-Jan Frielen. Hij eh, werkt voor de Volksrand en weet alles van Operación Puerto. Dat uh, deze week zijn uh, einde kende met een uh, jaar celstraf voor uh, Fuentes, de dopingdokter. En om uh, acht uur gaat Langslijn gewoon verder. Geen voetbal natuurlijk. Alles wordt, alles wordt uh, gespeeld op. Uh, de zondag, natuurlijk, de ene laatste speeldag. We beginnen niet om 8 uur, maar om tien voor half negen. Het heeft alles te maken, natuurlijk, met de dode herdenking. Excuus daarvoor. Daarin ook een voetbalforum tussen 9 en half elf. Praten Willem Vissers, Short Monsou en Ronald van der Geer. Met Ronald Boots over alles wat er is gebeurd het afgelopen jaar in de Eredivisie. En het aanstaande kampioenschap van Ajax. Wie wordt de tweede en wie gaat er degraderen behalve Willem II enzovoort enzovoort. Goed, we gaan even luisteren naar de tune. Nog een half minuutje en dan is het 11 uur. Dan het journaal en dan even Jinek met het oog op morgen. Nog een fijne avond. Dag. De States military has strijken tegen de al qaeda terrorist training en and militaire installaties van het Taliban-regime in Afghanistan. 12 jaar geleden besloot het Westen, in de nasleep van 9-11, te interveneren in Afghanistan.